Bij het plegen van geweld en agressief gedrag wordt door de politiek en de media. 1. Wordt gerept over de farmaceutische industrie. De belangen zijn groot. Meestal wordt de link gelegd naar de culturele achtergrond. Familiaire problemen of het falen in de opvoeding. Steeds meer Nederlanders slikken medicijnen, waaronder ook antidepressiva. Uit het navolgende geluidsfragment van Trosradar TV blijkt dat er veel negatieve bijwerkingen zijn. We krijgen honderden verhalen binnen van gebruikers. Veel mensen zeggen dat ze na het slikken van de pillen... ineens heel agressief en gewelddadig werden... terwijl ze dat eerst niet waren. Ook kregen veel gebruikers uit het niets zelfmoordgedachten. Omdat veel mensen bang zijn voor reacties uit hun omgeving... willen ze hun verhaal niet herkenbaar in beeld vertellen. Daarom zijn de waargebeurde getuigenissen ingesproken. Ik heb in mijn leven echt nog nooit een vliegkwaad gedaan... En toch heb ik laatst tijdens het sporten iemands neus gebroken. Ik heb gewoon uitgehaald. En dat is zo erg niets voor mij. Ik heb nog nooit eerder in mijn leven zoiets gedaan. En ik, ik kan echt geen andere uitleg verzinnen dan dat het komt door het slikken van die antidepressiva. Nou, onder invloed van seroxat heb ik uh, mijn vrouw geslagen. Uh, ik begon me uh, roekeloos te gedragen in het verkeer. Door rood licht gereden. Uh, ik heb zelfs een keer een aanrijding uh, veroorzaakt. Nadat mijn dosis verhoogd was, heb ik de volgende dag een zelfmoordpoging gedaan door, door mijn polsen door te snijden. Uren later werd ik pas gevonden en ik heb het op het nippertje overleefd. Ik kan mijn gedrag niet rijmen met mijn karakter. Ik denk dat ik zonder het gebruik van antidepressiva niet tot deze rigoureuze stap uh, zou zijn gekomen. Al deze mensen zijn het over één ding eens. Het antidepressiva heeft met grote waarschijnlijkheid een negatieve invloed op hun gedrag gehad.